Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS verwacht alle reizigers vanavond op hun bestemming te krijgen. Rond Amsterdam rijden weer treinen in alle richtingen. Rijkswaterstaat verwacht ook morgenochtend gladheid op de weg. Er trekken nog winterse buien over het land en natte wegen kunnen opvriezen. Het KNMI waarschuwt ook voor ijzel. In het hele land geldt code geel. De Venezolaanse president Maduro heeft voor een Amerikaanse rechtbank gezegd dat hij onschuldig is. Ik ben een fatsoenlijk man, de president van mijn land, zei hij. De zitting duurde maar even. Op 17 maart gaat de zaak tegen Maduro en zijn vrouw verder. In de VN-veiligheidsraad is de Amerikaanse aanval op Venezuela fel bekritiseerd. China en Rusland verwijten de VS wetteloosheid. Maar ook bevriende landen als Frankrijk en Denemarken... zeggen dat de aanval in strijd was met de internationale rechtsorde. Venezuela's buurland Colombia zei dat democratie... niet met geweld en dwang kan worden opgelegd. De VS krijgt een uitzonderingspositie in nieuwe afspraken... over minimumbelastingen voor multinationals... De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, wilde vastleggen dat multinationals in alle landen waarin ze actief zijn minimaal 15% belasting moeten betalen. De VS verzette zich daartegen. Daarom is nu afgesproken dat belastingvoordelen in de VS van kracht blijven. Voor het eerst in zeven jaar doen er twee Nederlandse darters mee aan de Premier League. Gian van Veen en Michael van Gerwen. Na het laatste WK staan zij drie en vier op de wereldranglijst. De Premier League is een competitie tussen acht topspelers die top 17 donderdagavonden tegen elkaar opnemen. Het weer, sneeuwbuien die vannacht wegtrekken naar het zuidoosten. Minima van 0 graden aan zee tot min 8 in het binnenland. Morgen vooral winterse buien langs de kust. Het wordt 0 tot 4 graden. S'avonds volgt meer sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. That's when you need me there on a crowded street I've been near you but you never know I'm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 Zandvoort ZFM Voulez-vous venir Cause next to him there is